En Duis had vaak de lachers op zijn hand als hij weer eens dieren te gast had. Zoals bijvoorbeeld een babykrokodil. Dames en heren. Ik kan door de huid van dit damestasje heen... Eh, het hart zeer goed voelen kloppen. Gelukkig voelt hij niet hoe hard het mijne klopt. <lacht> Want ik zie me daar een kunstgebitje zitten, zo ontzettend scherp. Ik geef hem even terug... Gewoon voor het gemak. <tog> Duis was verder te zien in vele tv-panels, zoals bij Top of Flop en Babylonie. Jarenlang was hij ook commentator bij het Eurovisie Songfestival. Duis behoorde in zijn jeugd tot de beste tennissers van Nederland. En later verzorgde hij bij internationale tennistoernooien het tv-commentaar. Voor de AVRO Radio presenteerde hij 37 jaar lang muziekmozaïek. In 1999 nam Duis na 40 jaar definitief afscheid van de radio... omdat hij teveel last had van de naweeën van een herseninfarct. Met zijn tv-werk was hij al eerder gestopt. Het voormalige nazi-vernietigingskamp Sobibor in het oosten van Polen... is wegens geldgebrek voor onbepaalde tijd gesloten. Al jaren is de plaats een museum... dat mensen de verschrikkingen van de nazi-dictatuur laat zien. Per jaar kwamen zo'n 20.000 bezoekers naar het kamp... Alle rondleidingen zijn met onmiddellijke ingang geannuleerd. Zobibor valt nu nog onder de regio die zelf geldgebrek heeft en de subsidie heeft gehalveerd. Dat geld is nu op en een tussenoplossing tot volgend jaar kon niet worden gevonden. Vanaf volgend jaar valt het kamp onder de centrale overheid. In Sobibor werden in de Tweede Wereldoorlog ruim een kwart miljoen Joden vermoord. Dan het weer, hier en daar wat sluierbewolking, maar verder volop zon... en maximaal tussen 18 graden aan de kust en 22 in het binnenland. Ook morgen zonnig en warm. ANWB, verkeersinformatie. staat een file op de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Maastricht Airport en Knobert kruisdonk van 3 kilometer. a 12 op Duitse grens richting Arnhem. Er was een ongeluk gebeurd tussen Afritbeek en Zevenaar... staat nog 2 kilometer file, maar de weg is weer vrij... En in de A73, Maasbracht Nijmegen, was de Swalmen-tunnel enige tijd dicht. De tunnel is nu weer geopend, maar aan beide zijden staat nog drie kilometer file. Dit is Radio 1. EO. Dit is de dag. Mag je fixen? Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met dit half uur aandacht voor een wereld waar we eigenlijk bijna nooit iets van horen: het revalidatieziekenhuis. Want wat staat je nou te wachten als je in de kreukels komt te liggen na een zwaar ongeluk? Dus Marike Jagers is een keep me warm. We gaan nog even naar het tennis. Marcella Mesker... Ja, want inmiddels is de eerste set uh, gespeeld. En die ging naar de Chinese, Nali. Zij won de eerste set van Maria Sharapova met 6-4. Het oh, was jammer, want een uh, spannende strijd leek zich uh, te ontwikkelen. Maar Sharapova's service laat het afweten. Ze heeft maar liefst vijf dubbele fouten geslagen op cruciale momenten. Ja, en dan kan je die set niet winnen. Dus uh, voorlopig is die eerste set uh, voor de Chinese, Nali, met 6-4. Ja, als je zeven verdiepingen van een flat naar beneden valt... dan kun je dat meestal niet navertellen. Eijse Bruinsma uit Friesland overleefde die val. Maar wat was er daarna van hem over? Onze verslaggeefster Gerrie Bos wilde weten... wat er allemaal komt kijken bij een revalidatie. En daarom zocht ze Eijse de afgelopen maanden regelmatig op. Luistert u naar een verhaal over de hoop en wanhoop... van het leven na een zwaar ongeluk. Ik ben 4 december van een flatgebouw naar beneden gevallen. Zeven verdiepingen naar beneden. Dat is voor mij helemaal een zwart gat. Het vrieskenijs van Sneu en december. Een zand, 30-jarige man van de pijn, is van een slim verwoenen rekken. Doet er bij werkzaamheden in een flat onder het Riethuisplein. En aantal verdiepingen naar onderen voel. Hij kwam te landen op het plat dak. Ik lag op dat dak en dan zag ik uh, uh, bloed aan mijn handen. Ik zag. Uh, ik werd warm op gezicht, toen ging ik een vegen over het gezicht doen, toen zag ik dat er bloed op het gezicht zat en ik zag met één oog en toen draaide ik me om en ja, goh, dan denk ik me zo, ja, dit is een droom. En toen zag ik een meneer naast me staan en toen keek ik hem aan in het gezicht en dat is mijn vader. en Die is een jaar eerder overleden. Op dat moment ging mijn haar recht overheen staan en toen dacht ik van of ik wel gek of ik ben dood. Dat was een dak op een fietsenberging. Uh, en daar ben ik opgevallen. Een uh, vlucht van 20 meter. En uh, toen ben ik uh, om hulp gaan roepen van uh, ik ben gevallen en ik kan me niet bewegen. En hoorde ik mensen onder al uh, in paniek toe lopen. En je hoort er ziekenhouders komen. Je, uh, je ziet de helikopter komen. En... Die trauma is bij me gekomen en uh, toen zei hij op een gegeven moment... Oh ja, je bent wel aanspreekbaar, uh, maar ik denk toch dat ik je me laat slapen. En dan kun je je ook uh, vervoeren. Ik was aan het boodschappen doen. Mijn zwager belde mij en uh, die vertelde van ik geloof dat man een ongeluk heeft gehad. Dus ik heb alles aan de kant gegooid en... Uh, zo snel mogelijk ben ik naar het ongeluk gereden. Ze hebben een uur zijn ze bezig geweest met mij om stabiel te krijgen. Mijn uh, lichaamstemperatuur die, die ging naar beneden, omdat ik veel uh, bloed heb verloren en bevroor. Toen werd ik opgevangen door uh, politieagenten. En die hebben mij uh, heel snel naar de ambulance toegebracht. Toen vertelden ze mij dat hij in slaap was gebracht. En uh, toen wist ik nog niet of hij het zou redden of niet. Op een gegeven moment hebben ze me van dak afgekregen. Er dus zaten ze in discussie van om mij dan over te plaatsen... uit de ziekenauto weer in een helikopter... ten toch met de helikopter naar Groningen te brengen, naar de UMZG. Ze hebben toch maar voor de ziekenauto gekozen... omdat dat gewoon twee handelingen scheelt. Ik mag mee. Ik was ook net op tijd. En uh, ze hebben een dikke tien uur... en zijn ze met mij aan het opereren geweest. Ik heb daar al die tijd gewacht, tot de volgende dag aan toe. Dat gebeurde op zaterdag en zondagmiddag... ben ik pas naar huis toegegaan, naar de kinderen... Die zag ik uh, na een lange tijd weer. Ja, die waren ook enorm geschrokken. Die waren alleen thuis. En uh, die werden opgevangen door uh, hun oom en tante. Eén. Rechterbeen komt omhoog. Twee. En ik zie wel een grimas. Nee. Traint hiermee je lagere buikspieren. Van bed met de knieën opgetrokken op de rug. En eh, nu we het met rechts gaan doen, zal het wel lastig voor je worden om hem gestrekt te houden. Oké, okay, ik help je daarbij. Komt iets. Nee. Ja, dit is topspot hoor. Ja, dat is wel. Werkt hij hard? Hij werkt hard. Hij heeft in het begin veel te hard gewerkt zelfs. Altijd. Rechtop. Ja, is het zwaar genoeg geweest? Ja, ik ben bek af. Ik heb vanmorgen al een heel stuk gelopen. en uh, Dit was heel erg zwaar. Vind je dat tegenvallen? Nee. Dat hoort, ja, ik, ik noem het dan vaak. Dat hoort bij het sport en spel. Drie weken lag IJssel Bruinsma in het ziekenhuis. Daarna mocht hij aan zijn herstel gaan werken bij Revalidatie Friesland in Beetse Zwaag. Het is maart, drie maanden na het ongeluk. Als ik hem daar opzoek, ik ben larig. Uh... Aan het revalideren. Ik had al uh, aardig de goede kant op met mijn uh, been en uh, met mijn knie. En, uh, Wat had u na die val? Ik had uh, mijn bovenbeen verbrijzeld. Uh, mijn knie uh, was aan stukken en ik had uh, drie middenvoetsbeentjes onder gebroken en mijn pols op twee plekken gebroken. En u zei ook dat u bloed op uw hoofd had? Ja, ik had een hoofdwond aan de rechterkant en een gescheurde iris. Dus ik zag met de rechterkant, zag ik bijna tot niks in het begin. U bent van een flat afgevallen. Wat was u daar aan het doen? Uh, ik was daar uh, aan het opruimen voor uh, de jongens voor de werkzaamheden voor de volgende week. U heeft een bouwbedrijf? Ja, ik heb zelf een eigen bouw- en aannemingsbedrijf. Klopt. En toen uh, dus zei ik, nou dan zal ik dat even klaarmaken. En, uh, ja, voordat ik wist lag ik beneden. En daar zit u dan in de rolstoel, been vooruit, krukken ja. erachter. Ja. ja. Wein, weinig te bouwen. Weinig te bouwen, maar toch gaat het door. Toch de touwtjes nog in handen. IJzer brengt de weekend thuis door. En een paar keer per week komt zijn vrouw Ineke op bezoek. Haar man is heel optimistisch over zijn herstelkansen. Alleen al omdat hij het ongeluk overleefde. Hoe ligt dat voor Ineke? Ik ken mijn man door en door. en uh, Het is een vechter en een doorzetter. Maar ja, het blijft gewoon heel moeilijk. Hè? De gedachte alleen al dat hij dat ongeluk heeft gehad. En hoe was het met zijn hoofd? Was u daar ook bang voor? Ja, eigenlijk wel een beetje. Maar zie, als hij op zijn hoofd terecht was gekomen had hij het niet meer na kunnen vertellen. Hoe is het nu voor u? Want u draait al die tijd het gezin alleen en dat was u ook niet gewend. Nee, we deden altijd alles samen. Maar uh, ik heb enorm veel hulp uh, van familie en vrienden. En uh, ja, mijn kinderen slepen me er natuurlijk doorheen. En, uh, ja, je moet door. Je moet gewoon door voor je gezin. En uh, dat is het belangrijkste. Dan moet ik even wennen, een paar stappen. Als ik een paar weken later weer langskom, loopt IJssel Bruinsma al krukken door het gebouw. Hier naar rechts naar de lift. Ik ben al wat stijf in mijn knie. Ik mag trap lopen, maar ik kies er vandaag voor om met de lift te gaan. U wordt enthousiast bekeken door uw kamergenoot en ja. afdelingsgenoten. Ja, dus het is, uh, we hebben een leuke ploeg met elkaar. En... We zijn een stel jonge rebellen bij elkaar soms, maar dat maakt het revalideren ook weer heel leuk. Doet hij het goed, dat lopen? Want u bent zijn kamergenoot, hè? Ja, hij loopt uh, bijna net zo vlot als ik. Ja, maar u loopt ook met de stok, hè? Ja, ik loop ook met de stok. Dat, ja. Uh, ja, maar ja, goed, we lopen in ieder geval weer. Ja. En u gaf een applausje zelf. Ja hoor, <lacht> het gaat fantastisch. Het gaat steeds vooruit. Ezen draagt intussen een gitaar op zijn rug. Hij is onderweg naar muziekles in een gebouw verderop... op het terrein van Revalidatie Friesland. Dat is buiten ergens? Ja, dat gebouw? is in een bijgebouw uh, hiernaast. Oh. Dit is alweer een hele oefening. Maar ja, dit is een goede training. Daar is je moet dan straks hem weer terug ook nog. Zwaar, hè, lopen en praten? Ja, is heel zwaar. Oh, dan moet je ook nog vijf traptreden op. Nee, we mogen met de hellingbaan. Ah. Ik ben wel helemaal buiten adem. Muziektherapie betekent vooral ook geheugentraining. Hey, vorige keer waren we, we waren bezig geweest met van die overpak. Hoe ving je dat af? Moeilijk. Ja? Yes? Dan heb je vanavond zit ik te oefenen en dan denk je, hé, hey, ja, dat gaat goed. En dan probeer je de volgende dag weer te doen en dan merk je gewoon, oké, okay, ja, ben ja. weer terug. Gitaarakkoorden die hij al kende voor het ongeluk, moet Bruins maar weer opnieuw aanleren. Net zoals hoofdrekenen. Want zijn hoofd heeft ook een klap gehad door de val. En daarmee zijn zijn geheugen en zijn concentratie behoorlijk achteruit gegaan. En dan komt de dag waar IJzer Bruinsma al lang naar uitkijkt. De controle op zijn herstel in het ziekenhuis. We zijn weer een paar weken verder. Ja, spannend. We gaan nu kijken hoe ver het, de borstontwikkeling is... En dan hopen we dat we snel mogelijk een uh, planning kunnen maken. dat ik weer wat uh, vrijer kan worden. En u bent meegekomen? Ja. Vindt u het ook spannend? Ik vind het heel spannend, ja. ja. Jonger de een van de traumaschirurgen. Welkom. Uh, hoe is het... De net gemaakte röntgenfoto's zien er goed uit. Alle gebroken botten groeien weer naar elkaar toe. Maar het bekken, dat blijft onder in de rug pijn doen. Mag u nu gaan liggen? Nou, laten we met name even kijken naar het bekken. Kunt u dit goed verdragen als ik hier druk? Ik ga heel langzaam. Pijnlijker? Ja, dat wordt pijnlijker. Ik heb een goede smak gemaakt. Dit plekje? Ja, dat, dat plekje, ja. ja. Hier. Ja. Oh, lekker. <tie> daar stop je snel mee dan. Kom, kom maar lekker bij de tafel zitten. Ja. Uh... Wat was er nou zo lekker dat hij daar even die pijn wegdrukte? drukte. Maar eerst even over uw werksituatie voor de toekomst. Wat voor, wat voor werkzaamheden doet u? Ik heb een bouw- en aannemersbedrijf. En dan bent u zelfstandig ondernemer. Eh? Ik ben zelfstandig ondernemer, hè? ja. Ja, dat is altijd vragen als je weer de oude wordt. Ja. Dat een jaar duurt, nou ja, goed, dan hebben we dat voor lief ja. natuurlijk. We gaan zo even naar de foto kijken. De ja. pols, kijk. Dr. Harmsen legt uit dat het bekken misschien het minst goed zal genezen. Met een gebroken botten gaat het goed. Er zitten nog pennen in. 90% kans dat het goed komt, zegt de dokter. Maar dat duurt zeker nog anderhalf jaar. Vanaf nu mag IJssel Bruinsma veel meer gaan oefenen met lopen. Eerst met krukken, maar dan ook zonder. Het bekken is natuurlijk veel moeilijker. Als we weer in de ziekenhuisgang staan, vraag ik hoe hij deze uitslag vindt. Super. Ik heb een overwinning. Zit toch het beloond. Zo ervaar ik dat van mezelf. Ja. Wat beloond? Positief doorzet. Ondanks dat je wel eens een vraagteken hebt en, en maar dat het toch wel goed gaat. Ja. Het is nu 21 maart. Proberen ze een datum te gokken waarop u mogelijk misschien naar huis mag. Ik hoop dat ik eind april naar huis mag. Ja. Net voor de Pasen? Ja. In de hierop volgende weken blijft Eijssel hard trainen om zijn spieren weer op gang te krijgen. Vijf keer in een week fysio. Dus uh, ja, wel aardige belastingen. Een sportleven. Heel. Ja, je bent soms moe, maar vandaag. Okay. Zwem ze. Ja, dankjewel. En van dit zwemwater gaan we naar de Friese wateren... waar Eise intussen op zijn boot bezig is. Hij is inderdaad eind april thuisgekomen. Nou, dit is onze boot. Nou, de reling op. dat is wat anders dan een patiënt in een revalidatiecentrum opzoeken? Ja, Hallo. Oh, Dylan, Duinsman. Hoi. Hoi zit zo hoor. Zit je vader hier? Ja, hij zit uh, volgende punt zitten. Ook oh, zie nog wel krukken? Ja. hallo. Hey, bon. Hallo. Dat is wat anders dan een revalidatiecentrum. Dit is je boot. Ja, dit is nog een betere revalidatiecentrum. Dit is heerlijk ontspanning. Is het niet tegengevallen thuiskomen? Is dat niet erg vermoeiend uiteindelijk? Ja. Ja, dat is echt is heel erg vermoeiend geweest. Je moet heel omschakelen en je bent heel erg bezig met het weer in het gezin passen. Als we van de boot de straat oversteken naar zijn huis... zie ik dat Ijsen zwaar op zijn krukken leunt. Dat verbaast me, omdat hij van de dokter weken geleden al... zonder krukken mocht proberen te lopen. Het blijkt nu dat wij verder gaan met de training... dat ik. Uh... Uh, aan bepaalde spieren de besturing, om zo maar te zeggen, niet vol, Dus ik heb niet alle controle over het been om vooruit te zetten. En, ja, soms loop ik eens dus een heel klein stukje op één kruk. En, ja, dan ga ik weer in een rolstoel, wat te veel is. En, dat, dat hoort er allemaal nog bij. Ja. Ja, maar het is wel de bedoeling dat je wel weer zonder krukken zult kunnen leren lopen. Ja, het zal toch iets anders worden. Maar voor je gevoel zou je dat toch wel ongeveer weer hetzelfde kunnen halen. Eisen moet dus op een andere manier weer leren lopen. En dat is niet de enige verandering. Het gezin is ook verhuisd. Naar het huis van Eisen's moeder, omdat hier een slaapkamer beneden is. Als we rustig binnenzitten, vraag ik aan Eisen of hij in de afgelopen maanden beseft heeft. wat zijn val voor zijn vrouw betekend heeft. Uh, op het moment niet. Op het moment. Het klinkt egoïstisch, maar ben je enorm met jezelf bezig. En. Uh, want... Je moet een structuur vinden waar je aan kan vasthouden wat je rode draad wordt. Maar aan uh, de andere kant, op een gegeven moment dat je dus dan een paar weken verder bent... dan zie je gewoon wat voor impact dat heeft op, op mijn vrouw. En dan zie je ook wat impact dat heeft op haar kinderen. En, wat zag je dan? Uh, je zag gewoon van uh, angst, zag je uh, um, schrik, zag je... Uh, moedeloosheid. Uh... En kon je daarin iets voor hen betekenen? Of werd je er alleen maar extra daadkrachtig en optimistisch van? Nee, ik probeerde wel de rust erin te houden... en het positieve, positieve over te stralen. Wat soms wel eens dus moeilijk was. Emotioneel moet, moet het ook een uitlaatklep zijn. En dat gaat soms met schreeuwen, gaat soms met huilen. Met lachen, met alles. Maar dat kwam allemaal wel voorbij? Dat is allemaal, komt het echt voorbij, ja. Het is wel goed om er veel over te praten. Mijn man die was heel positief en dat is hij nog. En uh, dat vind ik ook heel goed. Want daar word je zelf ook sterker van. IJssel die zegt zelf, ik ben veranderd door het ongeluk. Wat merk jij daarvan? Ja, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Ja, soms is hij gewoon weer de oude. En soms, ja, dan is hij gewoon heel moe. En Dat is ook logisch. Hij kan soms wel moeilijk accepteren. Dat hij uh, dingen niet meer uh, kan, uh, he, dat hij vroeger ook deed. Dat is heel moeilijk te accepteren. En uh, als gezin zijn, dan moeten we hem toch proberen weer op te vangen. Ja, dat is waar. Met de verhuizing is voor mij echt heel erg moeilijk geweest. Je mag niks. Je, je, je, je moet op een stoel. Je kan wat dirigeren. En nou ja, je voelt je heel nutteloos. En terwijl ik uh, daarvoor echt een workaholic was. Uh, ja, dan moet je dus nou echt die dingen loslaten. Dat is echt heel moeilijk, dat is heel moeilijk. Maar ze hebben het fantastisch gedaan. Het is, uh, ik ben trots op mijn zoon, ik ben trots op mijn broer... ik ben trots op mijn moeder en trots op mijn vrouw en op mijn dochter... en op mijn vrienden. Het is echt uh, super wat ze hebben gedaan. Ja, hij is dus net twee weken thuis en dan ook al verhuisd. Plannen om er met de boot op uit te gaan... en dat een half jaar na een val van een flat... In de studio hebben wij Tanja Blom. U bent revalidatiearts in een ziekenhuis in Noord-Holland. Welkom. Dank u. U heeft meegeluisterd naar het verhaal van IJssen. Hoe uitzonderlijk is het nou dat je zo'n val van 20 meter overleeft? Um, ja, dat is wel best wel bijzonder. Ik denk dat die uh, meneer veel geluk heeft gehad... dat hij op een houten dak terecht is gekomen, zoals hij zelf uh, vertelde. En ik denk dat dat toch een iets minder grote klapper is... dan wanneer je op een betonnen uh, uh, dak of op de straat was terechtgekomen. Ja, een typisch geval van een geluk bij een ongeluk dus. Ja. Hè? <laughs> ja. um, Ineke, de echtgenote, die heeft een hele zware tijd gehad kort na dat ongeluk. Is daar vanuit de revalidatie aandacht voor, voor de partner... Ja, dat is eigenlijk wel uh, gebruikelijk, dat er zeker aandacht is voor de partner en ook vaak voor de kinderen. En eh, sowieso zeg maar, samen met de partner, maar ook met de patiënt dus, maar ook eh, apart, wordt de partner vaak begeleid, met name door het maatschappelijk werk. En zeker op het moment dat er bijvoorbeeld weekendverlof in zicht komt, dan eh, worden er gesprekken gevoerd met de partner. Omdat partners vaak angstig zijn voor de eerste keer de partner, de patiënt weer thuis. En wat kan hij eigenlijk en wat mag hij wel? Mag hij wel dit soort dingen wel of niet? Ze hebben daar vaak een, een onderschatting van wat de patiënt eigenlijk al kan, wat hij gedaan heeft in het Revalidatiecentrum. Er zijn vaak ook meeloopdagen in het centrum... om de naaste familie inzicht te geven in wat de patiënt kan. Ja. Dus daar is zeker aandacht voor. Ja. Even, even naar het nu, uh, althans gisteren. Uh, toen besloot het kabinet dat er weer gekort gaat worden... op het uh, PGB, persoonsgebonden budget. Wat betekent dat eigenlijk voor mensen die thuis revalideren? Nou, ik denk in de revalidatiefase zal dat niet uh, zo'n rol spelen. Ik denk uh, dat het met name een hele grote rol speelt... voor mensen die een blijvende handicap hebben. Of dat nou een ongeval is om, om, om andere redenen. Uh, maar daar zie je dat het uh, PGB die mensen vaak in staat stelt... om een zo normaal mogelijk ja. leven te leiden. En met name onafhankelijk en flexibel te zijn. En dat zijn de reguliere instellingen... Ja. waar ze de zorg anders vandaan moeten halen. Juist niet. Ja, dus... Ja, als ik dan u, u beluister, dan is het een zorgelijke ontwikkeling. Binnen. Een hele zorgelijke ontwikkeling, ja. ja. Het betekent echt voor heel veel mensen dat hun leven drastisch uh, wijzigt... Voor, voor volwassenen met een handicap... maar zeker ook voor heel veel ouders met kinderen met een handicap. Ja, dat betekent een enorm ja. verlies aan mogelijkheden. Ja. Ja. Want kan iemand met zulke verwondingen eigenlijk helemaal herstellen, überhaupt... Um, ja, het kan, wel. het kan wel. Maar dat hangt natuurlijk toch wel heel erg af van de aard en de ernst van de letsels. Ja, soms zie je wonderbaarlijk uh, goed ja, herstellen. Van een persoon ja. zelf? U bedoelt de, de, de persoonlijkheid, of dat meespeelt? Ja. ja nou ja. ja, ik denk voor het herstel van de letsel zelf valt het wel mee. Ik bedoel, een polsfractuur geneest wel hoe je ook in elkaar steekt mentaal. Maar uh, voor het omgaan daarna met je eventuele beperkingen... en, en restgevolgen van het ongeval speelt ja, hoe je in elkaar steekt... als mens natuurlijk wel een grote rol. Ja, want ja. dan denkt, denkt iedereen meteen Tenminste, ik denk dan meteen van nou, als je heel stoer bent en natuurlijk doorzet, dan kom je heel ver... Ik heb ook wel eens ergens gelezen dat dat ook juist tegen je kan werken. Hè? Nou, ik denk wel dat het in het algemeen mensen heel ver brengt... als je een doorzetter bent en, en bijvoorbeeld door pijn heen durft te gaan... en je daarin durft te laten begeleiden. Maar er zit natuurlijk ook een andere kant aan. Uh, dit soort grote ongevallen hebben natuurlijk echt enorme impact... Op je, op je gevoel en op je emoties. En als daar weinig ruimte voor is, om wat voor reden dan ook... of je jezelf daar weinig ruimte voor geeft... Um, ja, kan het natuurlijk zijn dat daardoor het acceptatieproces... Ja. op een gegeven moment stagneert, ja. ja. U werkt in een ziekenhuis. U ziet ze dus eigenlijk aan het begin. Ja. En uh, daarna komen ze weer terug voor een controle. Heeft u wel eens meegemaakt dat mensen dan... Ja, heel erg veranderd zijn? Of dat, dat u denkt van ja, dit is thuis dus toch helemaal misgegaan? Nou, ik denk dat je in ieder geval kunt zeggen dat de echte verwerking van zo'n trauma, en zeker als daar dus restgevolgen zijn, dat die pas begint nadat ze uit het revalidatiecentrum gekomen zijn. En dat hoor je ook. Ik ken deze meneer verder niet, dus ik moet het in algemene zin zeggen. Maar dat hoor je ook wel in de reportage terug. Het, het, zolang men in het centrum is, is men natuurlijk heel hard bezig met beter worden. En dat is ook het baken waar iedereen zich aan vasthoudt. Dat is ook goed. Maar daarna komt toch eigenlijk wel de, de realiteit van dat wat je bent kwijtgeraakt... en dat wat niet meer gaat of niet meer op de oude manier gaat. En dat kun je onmogelijk uh, ja, al zeg maar, voor zijn in het centrum. Je kunt het er nog zo vaak over hebben en mensen voorbereiden. Hm. Maar het echte besef daarvan komt toch pas als je thuis bent. Maar heeft u dan ook wel eens meegemaakt dat ze dus nog weer bij u terugkomen... en dat je echt ja, een, een geestelijk wrak voor je hebt zitten? Nou, Het gebeurt uh, heel vaak dat mensen na de uh, periode... in het revalidatiecentrum weer terugkomen in het ziekenhuis... en daar nog een periode polyklinische revalidatie krijgen. En dan ligt het accent ook echt uh, op andere dingen. In het centrum ligt het accent heel erg op het lichamelijk herstel... Want de patiënt zelf is daar ook het meest mee bezig... en staat ook niet open voor die andere dingen. En in de fase daarna, als patiënten thuis zijn en polyklinisch revalideren... dan staat het, ligt het accent veel meer op het, op het mentale... op het verwerken van ja. wat er nou gebeurd is en wat het voor ja. je betekent. Maar wat komt u dan tegen? Heeft u een voorbeeld? Nou, Er zijn natuurlijk mensen die uh, toch uh, heel veel moeite hebben... om te accepteren dat ze bepaalde dingen niet meer kunnen. Soms een verlies van werk, verlies van zelfstandige mobiliteit... Ja. En moeten verhuizen. Ja. En hoe reageert u daar dan op? Want u bent arts natuurlijk, dus het lijkt me een lastige positie, maar ze zitten wel tegenover u, gefrustreerd en wel. Nou, gelukkig ben je als revalidatiearts lid van het team. De revalidatie is per definitie multidisciplinair. En in die fase waarin, waarover ik het nu heb, heb je gelukkig altijd de beschikking over en maatschappelijk werk en de psycholoog. Niet voor iedereen zijn alle disciplines natuurlijk nodig, maar je kunt in ieder geval ja. dit soort behandelaars inzetten om die patiënten en zijn partner eventueel te begeleiden. Ja, want Kijk, iedereen komt natuurlijk met de bloemen en de kaarten aan. Hè, op, u knikt al ja op dat eerste moment, hè, als het net ja. gebeurd is. Ja. En, en, en, maar dan komt die patiënt dus thuis. En dat is juist de moeilijke fase, zegt u. Ja, en je hoort ook heel vaak van patiënten dat, uh, dat men uh, relaties, vrienden, kennissen... dat men die verliest. In die latere periode wordt wel heel duidelijk wat je echte vrienden zijn... Zeg, uh, zeggen patiënten vaak. En we zien ook wel dat hele ernstige uh, letsels ook nog wel eens... een uh, een druk op de relatie leggen. Ja, dat, ja. dat komt ook regelmatig voor. En wat zou je mensen aanraden die... ja, stel het gebeurt in mijn omgeving. Een vriend van mij overkomt dat. Wat moet ik doen? Ja, ik denk uh, aandacht blijven geven. Vooral in de fase waarin het dus allemaal niet meer zo uh, vreselijk spannend en uh, ja, indrukwekkend is. Maar juist in die latere fase, dan uh, raken mensen vaak in een sociaal isolement. Voelen zich eenzaam, voelen zich natuurlijk ook vaak wat afgedankt. Want ze kunnen een heleboel rollen niet meer uitvoeren. En dan is aandacht, uh, zeg maar oprechte steun, is ontzettend belangrijk. Nou, hartelijk dank voor uw toelichting. Nee. Dit is de dag, zit erop voor vandaag en voor deze week. Ik verwijs nog even naar onze website Nu, Als u iets wil teruglezen of luisteren, zo dadelijk Villa VPRO. Tesselblok, wie hebben jullie te gast? Goedemiddag, Margie. Wij hebben hier te gast Marcel Beerthuizen. Wij gaan namelijk een uitgebreid gesprek doen over sportsponsoring. Coca-Cola en Adidas, dat zijn de twee grootste sponsors van de FIFA... hebben felle kritiek gehad op de Wereldvoetbalbond. Omkoping en corruptie zijn daar debet aan. En dat een sponsor dat doet, dat gebeurt eigenlijk zelden. Tijd dus voor een goed gesprek over sportsponsoring. Over de enorme belangen, maar ook over de enorme risico's voor het bedrijfsleven. Dat zo meteen in Villa VPRO. Eerst het nieuws, dat wordt gelezen door Onno Duijven-Nederwit. Radio 1 Het NOS-journaal. Het museum van het voormalige nazi vernietigingskamp Sobibor en het kamp zelf zijn voorlopig dicht. Er is al jaren geldgebrek en nu is het geld op. Jaarlijks trokken 20.000 bezoekers. Waarschijnlijk gaat het volgend jaar weer open. als het beheer overgaat van de regionale naar de centrale overheid. In Sobibor werden in de Tweede Wereldoorlog ruim een kwart miljoen joden vermoord. Op de Middellandse Zee worden zeker 200 vluchtelingen vermist. Het zijn opvarenden van een aantal asielzoekersschepen, waarschijnlijk uit Libië. De schepen waren in de problemen gekomen. De Tunesische kustwacht schoot de hulp, maar veel mensen vielen in zee... in het gedrang om op het Tunesische schip te komen. En veel aandacht vanavond op radio en tv voor het overlijden van Willem Duis. De omroepicoon overleed vannacht in een ziekenhuis in Hilversum. Willem Duis is 82 jaar geworden. En dat is Nieuws op dit moment. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesselblok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. De FIFA, de Wereldvoetbalbond, ligt flink onder vuur... wegens mogelijke omkoping en corruptie... en het totale gebrek aan zelfreinigend vermogen. Grote sponsors Coca-Cola en Adidas laten zich nu niet langer onbetuigd... en hebben in het openbaar harde kritiek geuit. Straks een gesprek over sportsponsoring, de fijne financiële voordelen... maar ook de grote risico's voor het bedrijfsleven. En na vier uur ons economiepanel Klinkende Munt. <coughs> en daarin gaat het over overleven... Hoe doen de land- en tuinbouwers dat na de komkommercrisis? Wat kan Griekenland nog doen om te blijven bestaan? En hoe gaat Philips het hoofd boven water houden... onder leiding van de nieuwe topman Frans van Houten? En natuurlijk besteden wij ook aandacht aan het overlijden van Willem Duis. Praat en denk met ons mee via onze site villavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Maar we gaan eerst tennissen in Parijs. Roland Garros, daar is de halve finale dames bezig. Marcella Mesker. Ja, het is de eerste halve finale tussen Maria Sharapova uit Rusland en uh, Nali uit China. De eerste set ging naar de Chinezen met 6-4. Sharapova serveerde niet echt lekker en uh, gaf af en toe wat cadeautjes weg met dubbele fouten. Dus eerste setwinst voor Li. Tweede set, uh, ja, dan weer een inzinking uh, bij Li. Dus nu 4-2 voor Sharapova. We lijken dus op een derde set af te gaan. Het is ja, met wat ups en downs deze wedstrijd. Het waait ook behoorlijk op het centenkort... Nou, daar lijken de speelsters dus wel wat uh, last van te hebben. Veel fouten in ieder geval. En het wachten is nog eigenlijk op een hele spannende ontknoping. We hopen dat dat uh, straks gaat komen. Oh. Eerste set dus voor Li, de Chinezen, met 6-4. Nu leidt de Russin Sharapova met 4-2. Marcella Mesker vanuit Parijs. We horen je vast later nog op deze zender. Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn. Vannacht is Willem Duis overleden op 82-jarige leeftijd. Hij maakt dus deze uh, Roland-Garros niet meer mee. Hij was ook een. Tennispresentator en een vervent fan van de tennissport. U hoort op radio 1 de hele dag reacties bij zijn overlijden. En vanavond zendt de AVO een in memoriam uit. Gemaakt door tv-maker en goede vriend Han Pekel. Die heb ik nu als het goed is aan de telefoon. Goedemiddag, meneer Pekel. Goedemiddag, ja, u maakt een hele juiste brug. U, u herkent het als brug? Ja, ja. het is een, mooi naar dit onderwerp. <coughs> iets triest het overlijden van de Roland Karels. Mm -hmm. Willem Duis heeft uh, ooit gezegd. Ik kan niet zoveel, ik kan eigenlijk niks. Maar één ding kan ik ontiegelijk goed. En dat is het verslag doen bij een tennissenwedstrijd. Daar weet ik alles van. En dat was ook zo. Hij had een fotografisch legendarisch geheugen. en mm -hmm. Meer dan iedereen wist hij uit zijn hoofd gelijk de juiste feiten... bij zo'n tenniswedstrijd te vertellen. En hij kon daarover vertellen alsof het een smakelijke maaltijd was... of een buitengewoon goede wijn. Het, ook al hield je helemaal niet van tennis... dan werd het toch een plezier om daarna te luisteren. Ja, hij wist dat geweldig te verkopen. Was dat, denkt u, een van zijn specifieke kwaliteiten als presentator... dat hij Nemport welk onderwerp gewoon toch aan de man wist te brengen? Hij, hij kon zonder voorbereid te zijn, zonder dat hij daarover na had gedacht... een onderwerp op zijn schootje krijgen, op zijn bord. En of dat nou een reden was of een begrafenis... of in een televisieprogramma iemand interviewen... waarvan hij niet wist hoe de naam was en wat het onderwerp... Mm -hmm. hij maakte er altijd een unieke gebeurtenis van. En hoe en kwam bijzondere... dat, denk je? Was dat zijn, zijn, zijn oprechte interesse in mensen? Nou, het bijzondere van Willem Duisen was... Er zijn weinig mensen in ons land die dat hebben. Hij was op de televisie, of bij het verslaan van zo'n tenniswedstrijd... precies dezelfde als hij thuis was. Er was geen verschil tussen de mens thuis, de televisiepresentator... de muziekproducent, de, nou, noem al zijn vele dingen die hij heeft gedaan... maar op er was geen verschil tussen. Uh, je hebt grote, beroemde komieken... Uh, die dan op het podium geweldig leuk en geestig en aardig lijken... maar in het dagelijks leven zagrijner zijn... Bij Willem was het absoluut niet zo. Willem was gewoon, ja, dat was Willem. Een ja. uniek mens met een on-Nederlandse allure. Uh, vanavond is uh, leven, voor de uh, ja, leven voor de Vuist weg. Dat is de titel ja. van het immemorium. Wat, waar, waar u nu de laatste hand aan het leggen bent. aan u de ja, laatste hand aan het leggen bent. Wat, ja. wat kunnen we daarin verwachten? Is het inderdaad een soort van, van chronologisch uh, overzicht van zijn leven? Nee, dat zou hij ook niet gewild hebben. Het is ook niet een bedroef verhaal. Er wordt, zoals hij dat zelf soms ook op grafleden heeft gedaan, hier en daar onbedaardelijk gelachen. Maar er zijn ook stukken, onder andere het vandaag opgenomen gesprek met Mies Bouwman, Waar ik ook uh, als interviewer toch even mijn tranen weggepinkt mm -hmm. om iemand die vandaag gestorven is. Mm -hmm. uh, het is een mengvorm van uh, laten zien hoe belangrijk hij in de geschiedenis van de televisie is geweest. Wat voor vader hij was voor zijn kinderen. Wat voor vriend hij was. Uh, op welke manier hij in het leven stond. Hoe hij zijn eigen betrekkelijkheid zag. En wat we vooral heel zorgvuldig hebben gedaan, uh, is kijken naar verhaalmomenten waar hij zelf aan het woord is in interviews. En ik heb er nadrukkelijk voor gekozen om niet iets te nemen, ook niet mijn laatste interview met hem vijf jaar geleden mm -hmm. voor het thema kanaal Best24. Maar echt te kiezen voor waar hij nog zijn belangrijkste instrument, en dat was zijn stem, zijn manier van vertellen, dat hij dat nog volledig beheerste. Want hij is nog lang doorgegaan toen, die door een hersenbloeding en nog een paar complicaties, zijn stem eigenlijk niet meer zo mooi was en zo goed mm -hmm. als instrument. Gebruikt om hem te heren. En ik denk dat hij het voorbeeld is van een uitgestorven beroep, eigenlijk de eerste hebbelijkheid uh, die mensen in de geschiedenis zich hebben eigengemaakt. Hij was een groots, en dan een streepje onder groots, verhalenverteller. Goed. En dat proberen we vanavond in herinnering terug te brengen. En het is vanavond te zien, even voor de vuistweg op Nederland 1, hoe laat? Om kwart over tien, meen ik. Kwart over 30 tien. minuten lang. Ja. Heel goed. Han Pekel, hartelijk bedankt. Behalve de documentaire van Han Pekel vanavond op de televisie... in Nederland 1, kwart over 10 dus... is er ook een extra aflevering van Opium op de radio... op Radio 1 tussen 8 en 9. En meer reacties op het overlijden van Willem Duis, Bijvoorbeeld een reactie van Mies Bouwman. Kunt u straks horen in het Radio 1-journaal. I was poor in love, I was poor in wealth... I was okay in everything else there was... So I was poor in love. I was poor in love I was poor in love I was poor in wealth so I was okay in everything else there was So I was poor in love I was poor in love The silence said, look I don't do this every day, you got stabbed. Canadese band Destroyer met Poor in Love. En meer van hen is te horen op luisterpaal.nl. De twee grootste voetbalsponsors Coca-Cola en Adidas... hebben felle kritiek geuit op de FIFA, de Wereldvoetbalbond. En dat is nogal uitzonderlijk, want het gebeurt eigenlijk nooit... dat sponsors zich in het openbaar zo negatief uitlaten... over de sportorganisaties waar zij zich toch financieel mee verbonden hebben. Maar de berichten over omkoping en corruptie bij de FIFA zijn zo hardnekkig... dat de twee multinationals het blijkbaar nogal nant beginnen te vinden... dat hun naam daaraan verbonden is. De tijd dat een sponsor alleen een bord of een vlag langs een voetbalveldje zette... of een paar sportschoenen kocht voor een veelbelovend maar arm, jong talentje. Die tijd is al lang voorbij. Sport is miljardenbusiness en een economische factor van belang. Wat levert sponsoring door een bedrijf eigenlijk op? En waar zitten de gevaren? Marcel Beerthuizen. Hij is expert op het gebied van sponsoring en fondsenwerving. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Schreef ook de sportsponsor gids, Onmisbaar boekje voor iedereen die hiermee te maken heeft. En aan de telefoon hebben we Helene Krielaert. Ook goedemiddag. Goedemiddag. Hoofdsponsoring van de Rabobank. En zelf uh, oud-topsporter Volleybal International. Door wie werd u gesponsord in die tijd? Zo, uh, so, dat is lang geleden. Maar uh, wij hadden bij de volleybal natuurlijk nationale Nederlanden ja. destijds. En uh, ja, op het bij het bietvolleybal ging het altijd over allemaal kleine sponsoren. Juist. Dus u heeft de, de grote en de kleine meegemaakt. En heeft u ooit last van ze gehad of juist lusten? Nee. Sponsoring gaat over een uh, wisselwerking tussen gesponsorde en sponsoren. En als je dat goed doet, dan heb je er nooit last van, zou ik zeggen. Goed zo, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Ik wilde eerst even Marcel Beerthuizen een reactie op van, van u... op weer die reactie van Coca-Cola en Adidas. Het gebeurt nooit. Kunt u het nee, begrijpen of was u stom verbaasd? Dat is ook wel opvallend dat ze dat doen. Uh, zeker die grote uh, voetbalkampioenschappen van de FIFA. Het WK praat je dan met name over. Daar gaat het vaak over en daar willen die bedrijven zich laten zien. En dat ze nu ook inhaken op, op het slechte nieuws dat er is... dat mm -hmm. is echt wel een standpunt wat ze daarbij innemen. Ja. Maar de verhalen blijven ook maar uh, toenemen als het gaat om corruptie. Blatter, de voorzitter van de FIFA, die nam er ook eerst geen afstand van. En die zei, ja, ja, er is allemaal niets aan de hand. Die bedrijven zeggen ja, we willen ons niet associëren met iets wat er, ja, wat er niet goed uitziet. Dus nee. die willen dat dat goed georganiseerd is. Uiteraard. Maar blijkbaar moeten het dus zo ver komen, willen ze een keer hun mond open doen. Het is niet de eerste keer natuurlijk. Nee, ja, soms de organisatie van de sport is nog wel eens wat middeleeuws. En uh, ja, er zou toch ook uh, er zou veel meer transparantie moeten zijn. En daar en zouden de partijen ook veel meer uh, invloed op uh, uit uh, moeten kunnen oefenen. En Blatter, maar hij zit in zijn laatste termijn, mm -hmm. heeft nu ook allerlei hervormingen aangekondigd. Want die denkt uh, waarschijnlijk uh, na mij de zonvloed. Ja, maar ja, aankondigen is uh, inderdaad ja. altijd makkelijker dan uitvoeren. Inderdaad. He? Goed, laten we eens even bij, nou, bij het begin, maar simpel beginnen. Over hoeveel miljoen hebben we het als we het hebben over sportsponsoring? In Nederland? In Nederland. Ja, daar praat je over 450, 500 miljoen euro... Mm -hmm. Uh, ongeveer de helft van wat er in sponsoring omgaat. En een groot deel daarvan, ongeveer de helft van dat bedrag... gaat weer naar voetbal naar toe. Voetbal, ja. Ja. En vroeger he, was het, werd vaak gezegd... was het een soort hobby van een directeur of van dienstvrouw... van een bedrijf, ja. van, leuk, dat is een sport die ik leuk vind. Nou, zo is het dan een beetje begonnen. Dat is natuurlijk uitgegroeid. Het is ook een hele tijd eigenlijk alleen maar over imagebuilding gegaan, over het imago van, van uh, wat een bedrijf dan ja. een beetje in de markt wilde zetten. Maar het is inmiddels echt gewoon miljoenenbusiness geworden. Hè? Het gaat nu echt ook voor die bedrijven, zou je zeggen, alleen nog maar om er, we moeten er winst van krijgen. Ja, hobbyisme bestaat soms nog, maar gelukkig steeds minder. Nou, de Dick Scheringa was natuurlijk eigenlijk ook stiekem een hobbyist. Ja, en, en, en natuurlijk is het zo, zeggen we dan, dat een bepaalde betrokkenheid bij dat wat je gaat sponsoren, want je gaat er ook zo intensief mee om, dat het van belang is. Maar aan de andere kant, de bedragen zijn zo enorm toegenomen, dat bedrijven ook niet meer kunnen verantwoorden om in een hobby zoveel geld te steken. Dus er wordt veel meer onderzocht naar de effecten en er worden ook keuzes gemaakt... Gebaseerd op allerlei onderzoeken vooraf. Dus dat merk ik echt weten: wat kunnen we hiermee? Precies. Dus het is ook zo, wat u zegt: is het meetbaar? Is er een direct meetbaar resultaat van sponsoring te vinden? Dus dat een bedrijf als Coca-Cola bijvoorbeeld echt kan zeggen: omdat wij dit sponsoren, ja. hebben wij zoveel meer winst gemaakt? Nou ja, bij Coca-Cola is het makkelijk omdat die dan uh, aan hun sponsorship het recht uh, uh, verbinden om in alle stadions waar gevoetbald wordt ook Coca-Cola te schenken en niets anders. Maar je kunt wel degelijk uh, onderzoeken wat de effecten van sponsoring zijn. Bijvoorbeeld door aan mensen te vragen, goh, wat vind je nou van dat, uh, van dat merk dat sponsor is? En zou je dat ook willen kopen? Mm -hmm. En als je dat isoleert, je bent bijvoorbeeld... Grote fan van de Rabobank. En je bent grote fan van, wiel, uh, van wielrennen. En je isoleert dat hè, en, en vergelijkt dat met mensen die dat niet hebben. Dan, en, en wel iets met de Rabobank hebben, maar niets met wielrennen. Als je dan de verschillende groepen ziet over. wat vindt u van de bank? Hoe denkt u over de bank? Zou u ook een product bij de bank willen kopen? Ja, dan zou je die effecten aan sponsoring kunnen toewijzen. Heden Grilaard van de Rabobank, hoofdsponsoring. Hoe, uh, we hadden het er net al even over. Het eerste ook maar even. Hoeveel sponsorgeld uh, besteedt de Rabobank. Niet alleen aan wielrennen, maar ook aan hockey hè? en ook aan ja. paardensport? Dat klopt. Wij, wij besteden ongeveer 50 miljoen per jaar... waarvan ruim de helft door de lokale banken... in de lokale uh, sponsorprojecten wordt geïnvesteerd. Mm -hmm. En is het, waar we het net over hadden, van de Rabobank een heel bewuste keus? Ook een beetje op ideële grond om deze takken van sport te nemen? Of wordt er ook bij u alleen gekeken naar... het moet gewoon centen opleveren en uh, dan verkopen we het vanzelf wel? Nou ja, het moet gewoon cent opleveren is uh, iets wat een beetje ver af staat van de Rabobank. Maar het is wel zo staat dat we... Het staat nooit alle... ver af van een bank? Ja, ja, ja. Maar het is wel zo dat we de dingen onderzoeken zoals uh, Marcel ze net ook uh, beschreef. Mm -hmm. uh, en we, we onderzoeken allerlei effecten en uh, uiteindelijk zijn toegevoegde waarden op, op merk en op zichtbaarheid en op uh, interne trots. Er zijn natuurlijk ook waardes die uh, ertoe bijdragen dat een investering in een sponsorproject de moeite waard is. Mm -hmm. En zijn er, zouden er ook denkbaar sporten. Laten we het even niet over culturele dingen, maar over sport ja. hebben. Denkbare sporten of bijvoorbeeld denkbare sporten in bepaalde landen... waarvan de Rabo zou zeggen, daar gaan wij niet aan, aan geven. Om ideële redenen. Nou ja, wij hebben natuurlijk al een aantal standpunten. Wij zullen niet uh, investeren in, in, in sporten die in strijd zijn met de duurzaamheid. Uh, uh, vechtsporten aan uh, religiegebonden uh, activiteiten. Dat zijn allemaal dingen waar, uh, waar wij ons uh, niet snel aan zullen binden. Mm -hmm. uh, maar uh, tegelijkertijd zie je dat Rabobank uh, een grote sporten mondrinde sport is, en wij focussen nu op wielrennen, paarsport en hockey... omdat daar uh, een aantal jaar geleden goede redenen voor waren... Uh, maar met name de continuïteit in die, in die uh, sponsorprojecten uh, zorgt ervoor uh, dat, dat uh, wij een toegevoegde waarde hebben. En dat bepaalt dus ook de waarde van die projecten. Marcel Beerthuizen, dat is van belang, hè? die continuïteit. Die, die sponsorcontracten, als het om dit soort grote sponsorcontracten gaat, zijn nooit voor, voor, voor een jaartje. Het is altijd nee. voor lange termijn. Ja, dat begint altijd met drie jaar en eigenlijk moet je dat nog wel iets langer doen... om echt maximaal uh, rendement uit dat sponsorship te halen. Mm. Uh, dus, dus het, het, gaat, het, zijn altijd uh, langdurige contracten. Het is niet voor eeuwig. Dat wordt ook wel eens vergeten. Maar bedrijven stoppen er ook altijd uh, weer mee op een zeker moment. Het Dat kan ook tien jaar AB, zijn. Is ABN Amro niet gestopt bij met Ajax? Ja, bij Ajax. Maar ja. waarschijnlijk niet door Ajax, maar door de crisis. Uh, ook, ja, omdat die Nou ja, ze waren allebei in ja. crisis overigens, natuurlijk. Ja. Ja, omdat, die, omdat die ook gekeken hebben van, ja, de effecten die we nu hebben gerealiseerd via Ajax... Mm -hmm. is dat nu uitgewerkt, ja of nee? En dan komt er op, op een gegeven moment een moment dat je moet besluiten om ermee te stoppen. Wat de Rabobank waarschijnlijk ook een keer met hun wielenploeg gaat, uh, gaat overkomen. Maar, omdat het gewoon niet bestand is. Het heeft een beperkte houdbaarheidsdatum, toch? Nee, dat is het niet. Maar dan heb je alle mensen die je door middel van dat platform een bepaalde boodschap wil overbrengen, dat is dan uitgewerkt. Of ze zeggen, ja, het is de investering niet meer waard... of uh, we gaan het nu op een andere manier proberen ons verhaal te vertellen. Ja, oké, okay, dus op een bepaald moment kan het gewoon zo zijn... dat een bedrijf bij een bepaalde sport eigenlijk niks meer, niks meer nieuw binnen kan halen. Ja, ja. Dat zou een reden kunnen zijn om het contract te breiden. Er kunnen, kunnen. kunnen natuurlijk nog andere redenen zijn. Laten we even teruggaan naar die FIFA, Coca-Cola en Adidas. Ja. Uh, dit is een fik schandaal waar de FIFA mee zit. Er moet nog allerlei van alles bewezen worden... maar het lijkt dat het het begin van een topje van de, topje van de ijsberg is... Is het denkbaar dat Coca-Cola en Adidas zeggen... dit gaat uiteindelijk ons, ons zo schaden, we kapperden ermee. Echt alleen maar om die reden. Het heeft ons heel veel opgebracht, het ja. zou ons nog veel op kunnen blijven leveren... maar wij willen niet met corruptie verbonden worden. Nee, maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Uh, dat heeft met een paar dingen te maken. Allereerst vanwege de enorme kracht van voetbal. Voetbal is en blijft de nummer één sport in de wereld. En uh, als Coca-Cola eruit zou gaan, dan staat echt de volgende dag Pepsi klaar om erin te stappen. En er is iets anders. Sponsors maken mede mogelijk. Dus die worden niet verantwoordelijk gehouden mm -hmm. voor het feit dat het bij de FIFA een zootje is. Maar, is dat zo? Ja, je verbindt je naam daartoe aan? Ja, maar jij, jij bent niet verantwoordelijk voor dat wat er gebeurt. Het is niet, op het moment dat blijkt dat Coca-Cola ook geldbedragen geeft... aan voetbalbonden om stemmen te lokken, bijvoorbeeld aan Blatter, dan mm -hmm. wordt het een ander verhaal. Maar, maar misschien wordt dat geld zonder dat Coca-Cola dat weet je daar wel voor gebruikt. Dat ja, weet je toch niet? Dat, dat weet je niet. Je weet natuurlijk niet altijd precies waar het geld naartoe gaat. Het is wel zo dat sponsors ook vragen van... nou, dat bedrag wat ik geef, dat moet ook geoormerkt worden. Dus ik wil ook waar je het, aan, aan, uh, waar, het besteedt. En dat bijvoorbeeld niet het geld voor mijn sponsorship... wat voor de jeugdopleiding bedoeld is... dat het niet gaat naar de salaris van die voetballer of wielrenner... of naar iemand anders. Hoe werkt dat? Heel even naar Helene Krielaart bij de Rabobank. Uh, mevrouw Krielaart, jullie hebben natuurlijk de ellende rond... Uh, uh, Rasmussen gehad in de tour. Dat is inmiddels, ik dacht dat het nog korter geleden was, maar het was in 2007, betrapt op doping, terwijl die eigenlijk als winnaar al rondreed. Uh, Zo'n dopingschandaal, nou ja, goed, daar is de wielerwereld van uh, vergeven. Dat heeft dus uw bedrijf, de Rabo, er niet uh, toe doen overgaan om te zeggen: wij stoppen. Dit kleeft aan ons. Nou ja, wij hebben dat was natuurlijk een heel ingewikkelde situatie, maar uh, wij hebben daar destijds wel uh, uh, zeg maar heel. Duidelijk en kordaat in gehandeld. En uiteindelijk was de conclusie van de publieke opinie dat Rabobank integriteit boven geel in uh, Parijs stelde. En, en dat is dan weer zeg maar niet slecht voor je imago. Dat heeft. Uh, dus, dus uiteindelijk is die case niet zo slecht afgelopen. Uh, maar het is wel zo dat de wielenwereld natuurlijk, eh, eh, er wel voor moet zorgen... dat, dat het slechte imago eh, verdwijnt of hè, dat, dat, dat dat niet verder afglijdt. En, en dat is wel iets van deze tijd, ook als je het hebt over Coca-Cola en, en de voetbalbond... Um, je kunt niet meer zeggen, ik ben sponsor van het voetbal... en uh, ik heb dus niets te maken met de corruptie binnen de FIFA. Uiteindelijk, in deze wereld waar alles transparant wordt... gaan mensen hun meningen uh, baseren op alles wat er gebeurt. En dan moet je als sponsor, als je zo dik erin zit... je verantwoordelijkheid nemen, door stelling te nemen. Wat Coca-Cola nu op een prachtige manier doet, vind ik. Mm -hmm. En zou je dan als uh, uh, Rabo, als het maar doorgaat... Met, met die dopingaffaires in de wielerwereld... ook al is je eigen ploeg daar misschien dan niet meer bij betrokken... daar ook eens achter je Moeten gaan komen? Nee, maar wij nemen stelling, hè. Wij hebben een zero-tolerance-beleid in onze ploeg. Wij zijn zeer vooruitstrevend in, in, in, in het naleven van de regels. En, en dus, dus, weet je, wij zijn daar, hebben wij een heel duidelijke stelling in. En wij zullen ook direct stoppen met de wielenploeg... als blijkt dat we dat niet meer waar kunnen maken. Hm. Marcel Beerthuizen? Re Re ja, Beerthuizen? ik ben het hiermee eens. Ja, in Duitsland is het ge gebeurd dat T-Mobile zich teruggetrokken heeft... Uh, uit het wielrennen vanwege al die schandalen die er waren. Ja. Zou het zo zijn dat er bedrijven... als het gaat om een moreel, uh, de Olympische Spelen in China... zouden er de bedrijven zijn geweest die zeggen... nou, wij gaan daar eigenlijk, we kunnen daar hartstikke veel geld verdienen... maar gezien de mensenrechten en de repressie in dat land... wij gaan hier wij, wij niks meer doen. Ja, ik ken die voorbeelden niet. En nee. uh, uh, ja, dan wordt er over gediscussieerd. En dan wordt er gezegd. Dat is dan het argument dat gebruikt wordt. Juist het feit dat we naartoe gaan. Is een manier om daar de grenzen open te stellen. Mm. Om maar... deze punten uh, ter discussie te stellen. Hey Link, ja. ja, ik vind dat ook één brug te ver namelijk. Want mm -hmm. weet je, um, uh, het feit dat er een Olympische Spelen is in China. Wil niet zeggen dat je dan het regime in China ondersteunt. En dat is veel indirecter. En je kunt met sport niet politiek bedrijven. Dat moet je volgens mij mij ook niet doen en corruptie bij de FIFA gaat direct over corruptie in de voetbalsport. Dat is wat anders dan een evenement die gehouden wordt in een wellicht niet democratisch land. Oké, okay. eh, nog even wat anders. De, de inkomstenbron hè, van dat uh, voor bedrijven. De, is, is de, die meetbaar? Is het zo dat je zegt... Sport kan, of, de bedrijven kunnen niet meer zonder sportsponsoring? Omgekeerd lijkt mij uh, nogal voor de hand liggen. Maar zijn bedrijven ook langzaam maar zeker afhankelijk van die sportwereld? Ja, ja, De sponsoring blijft maar groeien. En dat heeft te maken dat je je boodschap koppelt... Aan, aan iets wat uh, ja, de passie is, emotie uh, oproept bij heel veel mensen. Mm -hmm. En dat werkt veel sterker dan reclame waar je alleen maar een verhaaltje vertelt. Je hebt een veel groter bereik, natuurlijk. En je ook. hebt een veel groter bereik, maar je kan ook vaak op een veel betere manier je verhaal vertellen. En heel veel sponsorship gaan er ook over dat je kunt laten zien, dus niet alleen maar vertelt, maar ook doet. wat je als merk wil beloven. Dus uh, wat je wel ziet, dat uh, bij de hele grote evenementen staan de sponsors in de rij. Maar bij het wat kleinere grut wordt het steeds moeilijker. Ja, dat wordt moeilijker ja. natuurlijk. Ja. Ja. En, en die sponsors die in de rij staan... want daar wilde ik als laatste even naartoe. We hebben het nu steeds over dat bedrijven kunnen zeggen... nou ja, deze sport sponsoren wij niet meer... want het gaat daar niet zo netjes aan toe. Maar zou je het ook om kunnen draaien, Marcel? Door, zou het zo kunnen zijn dat een sportbond zegt... met dit bedrijf willen wij niks te maken hebben. Ze staan op de stoep, ze willen miljarden in ontsteken. Maar dat vinden wij zo'n verwerpelijk bedrijf... daar gaan we mooi niet mee in zeden. Nou, De realiteit, uh, realiteit leert dat het, uh, het geld natuurlijk altijd dermate aantrekkelijk is is dat er niet zo snel nee wordt gezegd. Wat je wel ziet, zeker bij die hele sterke partijen als Olympische Spelen... of de FIFA of de EK, waar partijen in de rij staan... dat ze zeggen, ja, maar als je sponsor wordt bij ons... dan willen we ook dat je daar echt iets mee gaat doen. Dat je dat gaat activeren, dat we de verhalen die rondom ons evenement zit ook verteld worden. Mm -hmm. en, en dat is wel iets wat door grote sportorganisaties steeds vaker gevraagd wordt. Is dat zo, Helen Kielaert, dat dus de sportorganisaties kunnen, een, kunnen eisen stellen, maar omgekeerd kan een sponsor dat natuurlijk ook aan een sportbond. Ja, en, en dat doen wij natuurlijk ook. Hè. En uh, je, Wat je ziet is dat uh, sterke merken zich koppelen aan sterke sponsorproposities. Uh, en dat ze elkaar daarmee nog verder versterken. Uh, en dat betekent dus dat, uh, dat de goede uh, sponsorproposities. En daar staan vrienderij, vrienderij, precies wat Marcel zegt. Maar er zijn dus ook een hele hoop die uh, heel lastig nog als onze geld kunnen kopen op het moment dat, uh, dat bedrijven toch betere afwegingen maken. Mm -hmm, maar is dat niet een beetje tot slot de nekslag voor de breedte sport? Is het niet zo dat, dat zo meteen amateurverenigingetjes en dergelijke het, uh, eigenlijk helemaal geen bestaansrichting meer hebben? En dat we alleen nog maar met Ajax, Feyenoord en de Nederlandse, wat is het, Bloemendaal? En, uh, Qua nou, er is... Ja, je ja, hebben me eerst gelegen. Ja. Ja. We hebben nog anderhalve minuut. Ja. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Als ik in ieder geval voor onszelf spreek... voor ons is topsport net zo belangrijk als breedte sport. En daar waar wij centraal investeren in uh, de nationale hockeyploeg... doen onze lokale de banken dat in de lokale sportverenigingen. Okay. Dus die sporten die wij omharmen... die krijgen top en breedte net zoveel. En ik denk dat veel uh, sponsoren dat gaan doen. Ig, doet het nu ook met voetbal. Marcel Deerthuizen? Ja, en je ziet dat steeds meer bedrijven... zich ook maatschappelijk betrokken willen tonen. En breedte sport is daar juist een heel goed platform voor. Oké, okay. nou, ze versterken elkaar. Ze kunnen eisen stellen aan elkaar. En ze kunnen moeilijk nog onder elkaar het bedrijfsleven en de topsport. Heel erg hartelijk bedankt. Helen Kielaert aan de telefoon, hoofdsponsor van de Rabobank. En Marcel Beerthuizen. En hij is sponsorexpert, zo noemen we je maar gemakshalve. De villa maakt even plaats voor uh, nieuws en ster en verkeer en weer. En daarna zijn we bij u terug met Klinkende Munt, ons economiepanel. Tot zometeen.